De vijf, een hoerspaal van Jane Aden, bewerkt door Claire Schimmel. Vertaling, W. Lekberg, regie, Vries Junior. Hallo? Hallo, je spreekt met Harriet de Bluff. Ik geef zonnig een vijfje. Ja, ongeveer twintig. Nee, Kenny en Martin heb ik nog niet uitgenodigd. En Margaret, ken je? Nee, ik vind het erg mooi. Ordinaire? Oh, nu nee, helemaal niet. Heb je wel eens gezien wat voor leuke krulletjes in haar nek heeft? Schattig. De mannen worden vast helemaal gek van. Etty. Wat is er? Zulke dingen moet je niet zeggen. Ik heb toch alleen maar gezegd dat ik Margaret haar zo leuk vind. Je moet je een beetje minder ger uitdrukken, kind. Ach, ja, hallo? Nee, ik praatte met mijn moeder. Vader? Nee, die is er nog niet. Oh nee, ik schrijf nooit. Ja, het gaat een stuk beter. Mami, wie, wie je me die lijst met uitnodigingen even geeft op de schoorsteen. Hallo? Zeg, de hoofdzaak, had ik bijna vergeten. Heb je met Soja Marshall gepraat? Wat zei die komt-ie? En wanneer weet hij dat? We, we hebben niet veel tijd meer, het is al vrijdag en de vuif is nu zondag. Ik, ik hoop dat hij geen andere afspraak heeft gemaakt. Ja, natuurlijk niet, maar hij is wel erg knap, hè? Ik? Zeventien? Nee, nee, nee. ik ben pas woensdagjarig, maar dat vuifje geef ik eerder, want woensdag is vader weer thuis en die haat vuifjes. Ja, ik heb je wel eens ontmoet, maar ik denk niet dat hij zich dat herinnert. Hij had een mythes leren jasje aan. Nou, tot ziens. Je belt me nog, hè. Bye, bye. Jij kijkt alleen maar naar de kleren die de mensen dragen, Etty. Die zijn ook heel belangrijk. Ik weet zeker dat hij prachtige sokken heeft. Doe Eddy, alsjeblieft. En zijn kamer en zijn boeken. Die zijn allemaal prachtig, schoon en keurig en netjes, je weet wel. Ja, ja. Mami, denk je dat hij iemand mee zal brengen? Ken je hem eigenlijk wel? Heb je ooit wel eens met hem gesproken? Nee, dat niet, maar ik heb hem al vaak gezien. Oh, ik verheug me er zo op. En als hij niet komt? Dat weet. is uitgesloten. Wat, wat moet ik met al die anderen dan beginnen? Met andere gasten bedoel je? Ja, het is toch alleen maar decor. Wanneer komt vader thuis? Heel gauw. Er is vanmorgen een brief gekomen. Maar toch niet voor maandag, zondag toch niet? Etty, waarom heb jij zo even gelogen toen je telefoneerde? Ik? Gelogen? Hoezo heb ik gelogen? Je hebt laten doorschemeren dat je vader niet graag op je verjaardag komt. Ik moest het toch op de een of andere manier verklaren? Op die manier was niet nodig. Wat had ik dan moeten zeggen? Je had er het beste over kunnen zwijgen. Niemand zal het gek vinden dat je niet is. Daar gaat het niet om. Hoe, uh, hoe zullen we de kamer versieren? Met uh, lampions? Uh, als een kermis of als een balzaal? Vroeger ben ik ook wel eens op een vuifje geweest. Het was een bal masqué. Je vader kwam als Robin Hood. Ontzettend. Helemaal niet. Hij kreeg de eerste prijs. En jij? Als wie ging jij? Als Cleopatra? Ik heb er nog ergens een foto van genomen op het moment dat hij de prijs krijgt. Ga toch op over die oude foto. Hij moet hier in die kist liggen. Hij moet dat beslist nu gebeuren. Dat is de sleutel? In de blauwe vaas. Ik heb hem erin gestopt toen de kist opruimde. Ik kon die evere rommel gewoon niet meer verdragen. Dan heb je toch ook die foto gevonden? Dat weet ik niet. Die foto waarop je de prijs krijgt. De veer op zijn hoed bedekt zijn gezicht. Je moet het je herinneren, die, die, die veer bedekt zijn hele gezicht. Gewoon die? Die heb ik verbrand. Verbrand? Ik heb een heleboel foto's verbrand. Je zei toch altijd dat je het zelf wou doen? En die foto vond ik zo idioot. Het was een stomzinnige foto. En zijn gezicht was helemaal niet te zien. Daarom heb ik hem verbrand. Op die avond heeft je vader mij ten huwelijk gevraagd. Het spijt me, mamie, maar ik wist niet dat het zo belangrijk was. In de hoek hing een lampion. Heb je die gezien? Nee, ik heb hem niet zo precies bekeken. Heb je dan ook niet gezien hoe gelukkig hij eruit zag? Het spijt me, mamie, dat ik je verdriet heb gedaan. Hij was zo gelukkig op dat feest. Eddie, laat mijn vader bellen. Laat mij hem zeggen dat je een vuifje geeft. Laat mij hem vragen of hij thuis komt. Nee. We zullen lampions ophangen. Laat mij hem uitnodigen. Nee. Het zou zo'n mooie ontvangst voor hem zijn. Je vader en ik zouden toch niet de hele avond blijven. We hebben veel te bespreken, hij en ik. Zou dat niet mooi zijn, Hetty? Ik uh, vind dat het beter voor vader is als hij komt op een dag dat we ons helemaal aan hem kunnen wijden. Met al die mensen zou je zich vast niet prettig voelen. Daarmee wil je alleen maar zeggen dat jij je niet prettig zou voelen. En wat zul je met hem doen als de zondag voorbij is, Wat bedoel je? Waar zul je hem verstoppen? Waar zul je hem dan verstoppen, Hetty? Goedenavond, mevrouw Braff. Goedenavond, meneer Lingen. Goedenavond, Harriet. Goedenavond ja. De postbode heeft me zo even dit pakje meegegeven. Het is voor jou, Henriette. Het is een fris windje waait er buiten. Ik heb een omweg gemaakt en de was gehaald. Hoeveel ben ik u schuldig? Oh, ik trek het wel van de huur af. Ik ben u toch nog zes shilling schuldig voor de hyacinthe die u voor me hebt gekocht. Maak je het pakje niet open, Henriette, straks. Het is zeker iets voor het feest. Ja, mijn jurk. Laten we meneer Lingem zien, dan ga ik thee zetten. Goed? Maar hij heeft natuurlijk helemaal geen interesse voor jeuken. Ik heb er weliswaar geen verstand van, maar het interesseert me wel. Goed dan. Ik zal u de jeuk laten zien. Heel mooi. Wat ben ik blij dat je vader juist nu thuis komt. Vader komt niet op mijn vuif. Komt hij niet? Nee. Hij, hij komt niet? Hij is drie maanden weg geweest. Waarom, waarom zou hij uitgerekend op mijn vijfje terugkomen? Het, het is een heel gewoon vuifje. En het is bovendien mijn verjaardag. Ja, natuurlijk... Maar ik, ik nee, dacht... hij komt maandag. Uh, misschien pas dinsdag. Dan nodigen we een paar mensen uit op thee. U komt toch ook? Natuurlijk. Denk me je mooie jurk. Vindt u hem echt mooi? Weet je vader dat je zondag een vuistje geeft? Nee. Moeder vond het beter om dat niet te vertellen. Dus hij weet niets? Oh, hij, hij is zo lang weg geweest dat hij eerst weer een beetje moet wennen. U kunt dan weer gezellig met hem dan, maar dat zal hem goed doen. Ik, ik geloof dat hij meer tijd bij u heeft zoekgebracht. Dan bij je een van ons. Ja. Zelfs als u niet thuis was, zat hij de hele dag in uw kamer, zo stil als een muisje. Dat was gewoon griezelig. U eh, komt pas zondag ook, hè, bij ons? Uh, nee, ik denk niet dat ik kom. Zeker niet als je vader er niet is. We vieren toch mijn verjaardag? Het lijkt wel of alles hier om vader draait. Hij, hij is zo lang weg geweest en ik heb hem erg gemist. Ja, ja, ik, ik begrijp het wel. We zullen ervoor zorgen dat hij alles krijgt wat hij graag lust. Wat lust hij graag? Ik weet het niet. Ach, natuurlijk, weet u dat wel. Je hebt u toch niet voor niks twee volle jaren gewoond. U kwam hier in hetzelfde jaar dat vader zijn advocatenpraktijk opgaf. Ik weet het nog precies. U was erg verlegen en u dronk. op uw kamer. Ja. Je vader kwam mijn kamer binnen en ging bij me zitten. Ik had wat melk gemorst op het tafelkleedje. Dat vond ik erg vervelend. En weet je wat hij zei? Daar moet u zich niets van aantrekken. Er zijn zoveel lekkere kannen op de wereld. En toen was ik opeens helemaal opgelucht... Zo goedhartig is Richard. Richard? Het woord voor het eerst. Wat zeg je? Dat u mijn vader Richard noemt. Hij heeft me vaak gevraagd om dat te doen. En in één keer heb ik hem ook zo genoemd. Dat was die avond van de ouderavond op school. Dat was de eerste maand dat uw vader... Toen... Uh... Toen een, een van zijn aanvallen. Ik moet een brief schrijven aan je vader. Ik schrijf hem elke vrijdag. Deze week was ik dat natuurlijk niet van plan. Maar nu moet ik zorgen dat hij nog op tijd op de bus komt. Noemt u hem dan ook Richard? Nee, nee. Als je het schrijft, staat het zo vreemd. Zult u in die brief ergens over schrijven? Wat? Over de vuif? Natuurlijk niet. Daar heb ik het recht niet toe. Meneer Lingen. Waarom... Waarom praat u toch altijd over vader... alsof hij normaal is? U was die avond hier en, en, en toen die avond na het eten bij Roland er ook... Ik, ik herinner me nog dat u hem geholpen hebt. U en moeder. En hoe mami beefde. Beefde? Ja. Iedereen beeft als vader een aanval heeft. Soms... Dat als zij en moeder en ik alle drie bij elkaar waren, dan verstopte ik me ergens. En probeerde het beven te onderdrukken. Of de blikken van de mensen te ontlopen. Als, als vader een hond naaddeed, of een, of een beer, of een vos. Het zou niet zo erg zijn geweest als, als hij een sluwe vos had nagedaan. Een, een, een, een vos die, die, die, die op buiten loegt. Maar bij hem? Bij hem is dat een kwelende vos. Of een, een hinkende vos. Of een, of een vos zonder, zonder staart, zonder tanden, zonder ogen. Ik zal lopen doen. We roepen maar als de thee klaar is. Ik ga naar mijn kamer. Ja. Dag mijn kind. Is je moeder thuis? Ze is thee aan het zetten. Thee? Mag ik mezelf voor een kopje uitnodigen? Tuurlijk. Marietta. Ik heb gehoord dat je vader thuiskomt. Gaat het beter met hem? Hij heeft me vorige week een kaart geschreven. Heel opgewekt en vrolijk. Maar geen woord over het baantje. Wat voor baantje? Bij mij kind in de winkel. Ja, ik moest natuurlijk wel iemand anders nemen. Maar die heb ik direct gezegd dat het tijdelijk was. Ach, ik heb jouw vader zo graag bij me. Het is zo diep. En dat maakt me altijd lachen. Ah, Elsie. Fijn dat je er bent. Ik heb gehoord dat Richard thuis thuiskomt. Ja. Ik heb een kaart van hem gekregen. Heel, heel opgewekt. Maar geen woord over zijn baantje bij mij. Weet jij of hij er nog belang bij heeft? Het is de beste boekhouder die er bestaat. Vroeger was hij advocaat, maar hij is nooit bij het gerecht geaccepteerd. Dat weet ik. Daarom is hij ook zo'n uitstekende boekhouder. Is Richard echt beter? Jazeker. Wanneer komt hij? Maandag of dinsdag. Ik hoop dat hij weer bij mij in de winkel komt. Het is al nou zo'n dooie boel. Geen lol te beleven. Ik dacht dat uw vader als boekhouder. Tuurlijk! Van lachen alleen kan ik niet leven. Integendeel, soms is het zelfs slecht voor de zaken. Oh, op een keer. Toen kwam tussen de middag een van mijn oude klanten. De winkel was nog dicht. Ze loerden door het raam. Richard en ik waren net een partijtje aan het dammen. En ze zetten een zuur gezicht. Laat me alsjeblieft binnen. <laughs> weet je wat Richard deed? Hij keek precies zo'n idioot terug. Hij pakte een strootje en blies belletjes van bierschuim. De ogen puilden het oude mens uit het hoofd. Maar Richard is zich niks van aan. Nee hoor. Hij kroop op de toonbank en klapperde met zijn oren. En nou ik, ik steek naast haast van het lachen. Op Kookslag twee. ...stapte hij van de toonbak af... trok zijn jasje recht, deed de winkeldeur open... ...en maakte een diepe buiging. Nou ja, dat oude mens was natuurlijk weg. En ze is ook nooit teruggekomen. Was natuurlijk wel een strop. Maar Richard was onbetaalbaar. Oh. Die, uh, die ijspegel die ik nou heb... ...die noemen we nog altijd juffrouw Sharp. En je moet horen hoe je dat zegt. Zo zuur als een citroen. Oh, Henrietta, wat een mooie jurk. Wanneer trek je die aan? Op mijn verjaardag. Op je verjaardag wanneer? Woensdag. Ach, maar nou weet ik het. Wat? Waarom jullie zulke geheimzinnige gezichten zetten? Het is natuurlijk een verrassing. Wat bedoelt u? Ach, hou nou toch op met die geheimzinnige doenerij. Staat op jullie gezicht geschreven? Nee, het is. Ik weet het, ik weet het. Een vijf. Een verrassing voor Richard. Een prachtig idee. Hij heeft juist het goede ogenblik uitgekozen om thuis te komen. En die jurk is werkelijk schattig. Oeh, daar zal een roos mooi bij staan. Ik zal er meteen een voor je uitzoeken in de winkel. Ik heb een hele la vol. En natuurlijk, ja, je moet er lange handschoenen bij aantrekken. Ja, ja. Heb jij ook een hei uitgenodigd? Nee. Heb ja, ik jammer. Zo'n naar Donus maakt het leven pas de moeite waard. Nou ja, dus jullie geven een vijfje. Gezelligheid gaat Richard boven alles. Woensdag, hè? Ja. Oh, ik verheug me toch zo op, Richard. Ik hoop dat hij weer bij mij de winkel komt en dat vuifje is gewoon verrukkelijk. Maar ik zag direct dat jullie je iets van me verborgen. Bye, bye. Waarom heb je haar de waarheid niet verteld? Waarom heb je haar niet verteld dat vader helemaal niet op mijn vuifje komt? Ik schaamde me zo. Ik moet nou weg. Tot straks. Ja. Mijn naam is Soja Marshall. Oh, uh, kom binnen. Sorry. Uh, nee, nee. Ik wil ik alleen. Ik heb me de Polaroid laten uitnodigen. Ja? Ik moet eerst examen doen. Maar je komt toch? Graag, natuurlijk alleen. Uh, wil je een kopje thee? Nee, dankjewel. Of iets anders? Nee, dankjewel, echt niet. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, meneer Linga. Goedenavond. Uh, dit is. Soya Marshall, meneer Lingham. Meneer Marshall, ik ga nog even naar de post. Die kaart voor je vader. Ik wil dat die morgen post heeft. Ja, ja, dat is aardig van u. Is je vader op reis? Ja, ja. Ik moet nou gaan. Zou het u ook willen doen, meneer Lingham? Ja, jazeker. ja, zeker. Daar ben ik. En daar is de roos. Oh, haar dooi. Uh, dit is uh, Soya Marshall. En, en dit is juffrouw Schaap. Ze kon me een paar rozen brengen. <laughs> Geen echte natuurlijk. Ik heb een winkel voor damesconfectie... ...daar ginds aan de overkant van de straat. En Eddie's vader... Die roos is prachtig. Ja, hè? En hij zal vast heel mooi staan op de jurk. Je moet hem op je schouder of... Ik moet nou gaan. Ga je mee, Elsie? Ik breng je een eindje weg. Doe je dat echt? Ja, zouden we zouden eigenlijk wel een potje kunnen gaan dammen. Dammen? Hoor ik het goed? Sinds Eddie's vader niet... Ik meer moet met... alleen nog even naar de post. Ga mee. Het is een uitstekend idee. Ajoez, kinderen. juus. Die meneer Lingham lijkt mij heel aardig. Ik geloof dat hij alleen maar mee ging om Elsien genoeg te doen. Of ons? Oh ja, hij is aardig. Hij is een vriend van ons. Hij woont hier. zijn vader heeft medelijden met hem. Het is een verschrikkelijke pijlot. Je vader? Pff, nee. Meneer Lingham. Oh. Hij knipt vogels uit geïllustreerde bladen en plakt ze in een boek. Dat heb ik vroeger ook gedaan. Hè? Geen vogels, maar auto's. Hij knipt ze uit en plakt ze op. Ja, maar hij is al zo oud. Oh. Kom je op mijn vijf? Ik durf je vader haast niet onder oog te komen. Oh, hij is er niet, hij is op reis. We, we, we kunnen hem onmogelijk vragen alleen voor die vijfduizend te komen. Hij, hij zou het ook helemaal niet leuk vinden om met al die jonge mensen te moeten praten. Maar je hoeft natuurlijk niet. Dat weet ik, maar ik kom graag. Alleen, ik zit er al de hele tijd over te denken hoe ik je naam ken. Toen Paul Wright hem noemde, kwam hij me zo bekend voor. Het was in verband met het een of ander. Ik weet het niet. Er is iets bijzonders mee. Toen ik je zo even in de deur zag staan, kwam je gezicht nog ook bekend voor dezelfde vreemde uitdrukking. Kom ik ongelegen? Nee. Je moet die roos in je haar steken. Zo? Ja. Uh, ik, ik, ik weet nog niet hoe ik de kamer zal versieren. Ik, ik, ik dacht met lampillons. Lampillons zijn heerlijk. Dan haal ik de boeken van de planken en dan zet ik een kaars op. Wie studeert je rechten? Vader, hij is advocaat. Maar hij oefent geen meer uit. Is hij al zo oud? Nee, nee, maar de praktijk verveelde hem. Hij blijft liever thuis. Hij schrijft wetenschappelijke boeken. Nou, zie je er weer zo uit? Hoe? Alsof je gaat huilen. Ik hou huil haast nooit. Heb je teleurgesteld dat je vader niet op die vijf komt? Tuurlijk niet. Hij heeft veel te veel te doen. Dat kan ik niet van hem vergen. Ben je ergens bang voor? Helemaal niet alleen. Goed, dan ik kom. Ik koop de een scooter nog eens. Rij je hard? Tuurlijk. Oh, het lijkt me heerlijk om zo over de weg te razen. Ja, maar... Gisteren zag ik dat een jongen tegen een bus oppotste en overreden werd. Het kan jou niet gebeuren, jij past wel op. Jij weet wat je wilt. Als ik maar door mijn examen kom, ben ik bang. Het is net alsof je verroerd wordt voor de rechtbank. Maar jij hoeft toch niet bang te zijn? Ik zit de hele tijd te denken waar ik je toch gezien kan hebben. Woon je al lang hier? Nee, vroeger hadden we een huis aan de andere kant van de heuvel. Een huisje met kleine torentjes. En mijn kamer had een raam als in een kerk en daaronder bloeide bloemen. Het huis is verkocht toen mijn vader zijn praktijk opgaf. Maar dat is natuurlijk niet belangrijk. Wat heb je? Ik? Je doet plotseling zo, zo, vreemd. Ik, ik, ik, ik wacht. Ik wacht op mijn moeder bedoel ik. Nu? Ja. Ze volgt een avondcursus in, in matte vlechten. Matte? Ja. Ja, als ze het geleerd heeft, dan wil ze nieuwe zittingen voor de stoelen maken. Vindt ze dat leuk? Ja, waarom zou ze het anders doen? Oh, vader lacht zich te slap om. Dat begrijp ik. Hoezo, je, je kent hem toch niet? Nee, maar ik heb nog nooit iemand zoveel over zijn vader horen praten als jij. Praat ik echt zoveel over hem? Al Ik wou dat iemand zoveel over mij praat. Dat doen je vader en moeder toch zeker wel? Nee. Maar als ik voor mijn examen slaag, dan... Dan hoef je toch niet aan te twijfelen. Je moet alleen wat meer zelfvertrouwen hebben. Ik zit hele nacht over die vervloekte boeken... Maar de getallen lachen me uit. Ik sta ze aan Ze hebben afgesproken dat ze nooit zullen kloppen. En dan krijg ik afschuwelijke hoofdpijn. En als ik me helemaal ellendig voel, ga ik auto's uitknippen. Vind je het leuk? Ja. Maar rijden, vind je nog leuker? Nee. Repareren. Oh, misschien wil je dan nog eens een grote fabrikant? Nee. Vader zegt dat je niets bereikt als je niet kunt rekenen. En bovendien vindt hij het vervelend als ik in overal rondloop. Op een keer had hij twee zakenvrienden bij zich. Toen hij me overal zag, werd hij vuurrood. Hij begon over mijn rekenkunsten te vertellen. Heeft hij zijn vrienden verteld dat je niet kunt rekenen? Dat is gemeen. Nee, het was nog veel erger. Hij zei dat ik een wiskunde -genie was. Vind jij het ook zo erg, Etty, als iemand met gereedschap in zijn handen lang uit onder een auto ligt? Voor je plezier? Nee. Maar jij zult vast meer auto's bezitten dan repareren. Dat, dat geloof ik. Nou, kijk je weer zo. Waar heb ik je toch gezien. Ergens waar veel mensen. Je komt toch op mijn vijf? Ja, dat wil zeggen. Ik, ik ben gekomen hier. Ik wil het je al de hele tijd uitleggen. Mijn examen is namelijk zaterdag. In Manchester. Oh, de vijf is pas op zondag. Maar ik moet die nacht in Manchester blijven bij mijn oom. Waarom? Als de moeder. Oom Sooy is een heel belangrijk man. Hij is, om zo te zeggen, het pronkstuk van de familie. Hij heeft een boek geschreven over iemand die zijn hele leven bergen beklom. Dat is zeker vervelend. Is jouw oom schrijver? Niks hoor. Hij heeft het zelfs lagerijen. Maar hij heeft ook een boek geschreven. Hm, kom niet onderuit. Zondag moet ik bij hem blijven. Dat wil zeggen, als ik de trein van vijf uur haal dan, kan ik om half tien hier zijn. Nou, dat kan best. De, de vijf duurt vast lang. Mooi. Misschien kan ik zelfs wat vroeger. Nou, probeer het maar. En, en als het niet gaat, dan kom je gewoon om half tien. Je komt toch in elk geval. Misschien ben ik na het examen niets meer waard. Je slaagt vast. Als ik zak, wat dan? Je zakt niet. Zou jij het heel erg vinden? Ik zeg dat je slaagt. Eh, die die ben ik weer. De lerares was ziek, de les ging niet door. Oh, hallo. Eh, dat is eh, Soja Marshall. Mijn moeder. Aangenaam, mevrouw Bluif. Ik wil net afscheid nemen. We zien elkaar nog wel op de vuif. Ik ben blij dat je komt. Ik ook. Tot zondag, Eddie. Oh, nou weet ik weer waar ik je gezien heb. Zou ik jullie samen zien? Herinner ik het me opeens. Op de oude avond van de Ilford Park School. Jullie gingen vroeger weg. Was er niet iets met iemand gebeurd of zo wat? Jazeker. Ik herinner me dat jullie een man ondersteunde. Etty's vader, hij had een aanval. Een hartaanval. Oh. Ik hoop dat hij nu weer beter is. Helemaal beter. Dus tot zondag, hè? Tot ziens, mevrouw Braf. Tot ziens. En uh, sterkte bij het examen. Dank je wel. Ik kom zo vroeg mogelijk. Een aardige jongen. Vind je? Hij heeft een goed geheugen. Ja, maar genoeg wel, ja. Wat heb je hem van vader verteld? Niet, hij uh, werd de hele avond niet genoemd. Jawel, zo even. Wat had ik dan moeten zeggen? Dat ik me die oude avond herinner? Dat ik me herinner hoe, hoe ze ons allemaal aanstaarden? En hoe ik vaders arm vasthield om, om, om, om, omdat die anders zou vallen? En, en hoe ze allemaal keken en zwegen en, en hoe hij struikelde. En hoe ik hem vastpakte uit, uit angst dat hij, dat hij plotseling op de grond zou liggen. Stond, dronken, midden in de zaal. Dat herinner ik me, ja, ja, ja. Je weet hoe het zover kwam. Omdat jij hem er niet bij wilde hebben. Omdat jij hem op die houten avond er niet bij wilde hebben. En die probeert toch van hem te houden. Ik kan het niet. Je moet, Eddie. Ik smeek je, Eddie. Zijn het altijd een stuk beter. Ik kan niet, moeder. Begrijp het toch, alsjeblieft. Ik... ik zou zo graag een, een vuifje willen hebben, zonder dat ik bang hoef te zijn. Stel je voor dat hij weer een aanval kreeg? Wees er niet al van tevoren zeker van dat er iets zal gebeuren. Probeer het. En doe net alsof je een heel klein beetje van hem houdt. Hij, hey, hij, hey, altijd hij. Hey. Je denkt alleen aan hem. Maar ik wil niet dat hij mijn vuif verpest. Jij kunt ervoor zorgen dat hij niet komt. Dat mag je niet voor me verlangen. Als je dat voor me doet, dan zal ik aardig tegen hem zijn. Ik wil toch ook mijn vuif niet bederven, mami? Nee, beslist niet. Maar wat kan ik doen? Hij moet weer thuis komen, Eppie. Maandag. Het is toch zijn huis? Maandag. Als hij mijn vuifje verpest, zal ik het je nooit vergeven. Goed dan. U spreekt met Kilburn 8821. Mag ik pinsel 7645? Je ja. begrijp me toch, hè, moeder? Zeg dat je mij begrijpt. Ja, ik begrijp het. Met Francis Breuf. Kan ik dokter Coley spreken? <güls> wat, wat ga je tegen hem zeggen? Stiletti. Dokter Coley, met Francis Breuf. Dag dokter. Ja, voor mijn man. U weet dat Richard dit weekend thuis zou komen, maar nou is er iets tussengekomen. gekomen. Zou u misschien kunnen overhalen om pas maandag te komen? Maar u moet het niet vertellen dat ik heb opgebeld. Ja, natuurlijk ben ik blij dat Richard komt. Maar zijn omstandigheden... Dank u, dokter. Zeg dat je me begrijpt, moeder. Zeg toch dat je me begrijpt! Meneer Lingem, denkt u dat we genoeg lampions hebben? Ja... Die hangt niet helemaal recht, ziet u wel? Haha, oh, dat geeft toch niet? Jawel, orde en netheid moet het er zijn. Heb ik goed gedaan. Goed gedaan? Och, kijk toch niet alsof u niet weet wat ik bedoel. Ik hou van mijn man. Dat weet ik. De eerste maal zag ik hem op een studentenbal. Hij vertelde iets. Een heleboel mensen stonden naar hem te luisteren. Hij lacht. Toen maakte er één scherpe opmerking. Ik weet niet meer wat het was... Maar ik zie nu nog duidelijk voor me hoe hij erdoor getroffen werd. Hij kromp ineen. Alle kracht vloeide uit hem weg. Hij zweeg. De mensen gingen weg. En hij bleef er alleen staan. En toen begon hij te drinken? Later, ja. Om zijn eenzaamheid te verbergen. <laughs> ik dacht dat ik hem na kon kruipen in het donkere hoekje van zijn eenzaamheid om hem te helpen. Dat hebt u gedaan. Ja. Maar hij weet het niet. Waarom vertelt u me dat... Om Eddie's vuif. Omdat ik niet weet of ik goed heb gedaan. In de eerste jaren van ons huwelijk ging alles goed. Richard was gelukkig. Hij hield iedereen weg die ze vertrouwen zou kunnen schokken. Maar toen kwam er een vijand in in ons leven. Tegenover wie ik machteloos stond. Henriette. Als kind al doorzag ze zijn zwakheden. Ze staarde hem zo lang aan. Tot hij haar ogen niet langer verdroeg. Midden in een zin zweeg hij. Maar u hebt toch altijd vertrouwen in hem gehad? Mijn vertrouwen had hij niet nodig, dat had hij. Maar hij had het vertrouwen van zijn dochter nodig. Vooral later. Hebben ze het nooit uitgepraat? Nooit. En sinds die ouderavond ontloopt het hem. Ik wou dat ik u kon helpen. Ik ben blij dat u er bent. Ja? Hoe ja. laat is het eigenlijk? Twintig voor zes. Oog, moet nog naar Elsie om de lange handschoenen voor Eddie te halen. Goed, dan zorg ik voor de lampions. Hier moet nog een spijker in de muur, dat is gemakkelijker. Ik ben zo terug. Oude knoeipot. Ach, meneer Bruff. <laughs> meneer Bruff, Ik heet Richard. Wat? Wat, wat doet u hier? Ik? Ik ben thuisgekomen, Harold. Ja. Wat is dat? Een, een lampion. <laughs> lampion. Dat zie ik waarachtig ook. Maar waarom hangt hij daar? Nee, je hoeft me niet te verraden over welk geheim die vanavond zijn licht zal laten schijnen. Dr. Carly heeft hemel en aarde bewogen om me nog een dag vast te houden. Maar ik zei tegen hem, ga toch liever zelf nog een dag aan een van uw riante gummicellen? Gummicellen? Ik overdrijf natuurlijk. Het waren heel kamertjes met kleine stoeltjes en katoenen gordijntjes. Katoenen gordijnen en warm voorstellingen. Was het heel erg? Hoog, laten we het daar niet over hebben. Waar is mevrouw eigenlijk? Francis? Ja, ze is toch zeker mevrouw nog? Of niet? Natuurlijk. Er is toch niks gebeurd? Nee, maar Francis had u vandaag niet verwacht. Francis verwacht maar altijd. Dat is het mooie van mevrouw. Blijft ze lang weg? Ik weet het niet. Uh, ja, het is er toch. Kijk toch niet zo miserig. In jouw binnenste zit alles altijd dicht op elkaar geperst. Laat je toch eens gaan! Ontspan toch eens! Ik ga nooit meer weg. Ik zie dat ik me flink om jullie moet bekommeren, Harold. In de eerste plaats ga ik het hele huis nieuw inrichten. Jij kunt ook wel een verfje gebruiken. En dan ga ik aan het werk! In de winkel? In de winkel, nee! Ik ben grote dingen van plan, Harold. Hoe is dat, Sharpie? Heeft ze eindelijk een man? Weet je, Harold, ik heb altijd gedacht dat het tussen jou en Sharpie nog wel eens iets zou worden. Oh ja? Je zou het slechter kunnen treffen, Knoeipot. Zeker. Ik, ik vraag me alleen af of je voor Sharp er beter van zou worden. Jij bent geen slechte partij, Harold. En Sharpie is een best mens. Ik mag er graag. Wat ze voelt is juist. Ook al weet ze het niet goed uit te drukken. En tenslotte komt het alleen op het hart aan. Laat je door die vissen met roofvogelogen niks wijs maken... Dat heb ik die gekke dokter Carly ook aan zijn verstand gebracht... toen hij zei dat ik een gat in mijn binnenste had dat hij moest opvullen. Weet je wat ik tegen hem zei, Harold? Ik zei, ik hoop dat u daarvoor niet hetzelfde cement gebruikt... waarmee u uw eigen gat hebt dichtgegooid. En, en wat gebeurde er toen? De zuster zei, u moet zich een beetje meer beheersen, meneer Braaf. En toen zei ik, niet als hij van mij maakt wat hij van u heeft gemaakt, zuster. Mensen die was door je heen kijken, maken ons niet bang... Hè, Harold? Oh, nee, Richard. Laten we er daar eentje op nemen. Eentje nemen? Oh, wees maar niet bang, Harold. Ik ben geen alcoholicus. Ik ben alleen maar een beetje schieten Dat staat tenminste op mijn kaart. Maar één slokje, Harold. Ik, ik, ik geloof niet dat er iets in huis is. Dat is nog niet. Ik heb een fles meegenomen. Hier in mijn koffer. Waar is die? Oh, oh ja, hier. Hoe is het met mijn dochter? Met mijn panivariate, hè? Richard! Francis. Daar kijk je van op, hè? Je verwacht dus maandags, en wat doe ik? Ik kom al zondag. Hoe gaat het met je? Friend, ik ben beter. Geen koorts aanvallen meer, niks. En weet je, als de mensen me aanstijgen, laat ik ze rustig stijgen. Ze moeten maar doen wat ze niet laten kunnen. Ik sta net zo lang te rusten tot ze mee ophouden. Neem me niet kwalijk, ik trek ik, je ik me he... terug, Ga je maar begraven? Oh. Straks ga ik je weer op. En dan wordt het hier een feest gegeven, dan heb ik jou daar. Heb je, Eppie al gesproken? Ik geloof dat je helemaal niet blij bent dat je me ziet. Voor de eerste maal heb ik het gevoel dat je niet blij bent. Dat ik weer thuis ben. Ik drink niet meer, friend. Ik ben genezen. Ik heb niet meer de behoefte om te drinken. Het was moeilijk voor je, dat weet ik. Jarenlang geld verdienen. En mijn koorts en alles. En hou is het allemaal voorbij. Over een half jaar ben ik een koning. En dan er ik jou op troon waar je hoort. Maar zeg toch iets. Ik hou van je. Dr. Carly zegt maak het u zelf niet al te moeilijk. Doe maar wat u prettig vindt en heel langzaam, voetje voor voetje. Maar ik heb geen tijd om langzaam aan te lopen. Ik moet twee grote stappen nemen en mijn troon heroveren. en Wee hem die zou proberen me tegen te houden. Niemand zal je tegenhouden, Rutje. Maar ze zullen het wel proberen. Wie? Allemaal. Ja, waarom speel je toch al door met die handschoenen, friend? Die zijn van Elsie. Dat is toch geen reden om ze zo te verfrommelen. Lange handschoenen, de kamer versierd als een Chinese hoerenkast. Wat is dat te betekenen? Wat is er aan de hand? Laat me de jurk nog eens zien. Dan kunnen we de handschoen erbij houden. Ik heb ook nog. Richard, wat laat je me schrikken? Hoezo? Hebben ze je verteld dat ik dood was, Hoe gaat het met je, Richard? Uitstekend. Ze hebben me tot mijn nek vol gestopt met cement. Er is geen plaats meer voor je neef. Ach, loop rond. Je met een afschuwelijke kerel. Maar ik ben blij dat je weer thuis bent. Nou, heb je daar wat leven in de brouwerij gebracht? Over welke brouwerij heb je het? Ik bedoel, daar. Waar je gewist, Je hoeft niet zo fijngevoelig te doen, Elsie. Laten we het kind met de naam noemen. Een gekke huis is een gekke huis. Ik ben bang dat ik daar een volslagen mislukking was. Oh, net iets voor jou. Ja. Dat moet je me nog eens precies vertellen. Maar dan ga ik weg. Jullie hebben elkaar in eeuwigheid niet gezien. Oh, wat mooi, die lampions. Maar nou, wat zijn jullie voor begonnen met versieren? Waarvoor is die versiering, Sharpie? Voor de vuif. Oh, oh neem me niet kwalijk. Viel me gewoon uit mijn mond. Ik kan mezelf al een schop geven. Maar ik heb ik je verrassing bedorven. Het is beter dat je nou gaat, Elsie. Ik zal het hem wel uitleggen. Nee, leg jij het me liever uit, Elsie. Ja, maar dat feest was eigenlijk bedoeld als verrassing voor jou. Elsie, hou op! Voor mij? feest? Oh, Fred. En ik moest natuurlijk weer alles bedenken. Nee, het was mijn schuld. Ik moet altijd alles precies weten. Waarom ben ik toch zo wantrouwend? Francis, vergeef me. Houd toch op. Houd toch alsjeblieft eindelijk op. Houd alsjeblieft op, Richard. Het, het is allemaal heel anders. Waarom hebben jullie die lampions dan vandaag al opgehangen? Het is op al pas woensdagjarig. Zeg niets tegen Eddie, Fran. Je blijft onder ons. Laten we daar al drinken. Nee, Richard. Dat drinken we niet op. Met sinaasappels op, Fran. Ik haal de glazen. Ik haal alleen de glazen. Ik kan mezelf wel een klap geven, Fran. Neem me niet zo tragisch op. Eddie zal het niet horen. Het feest is vandaag, Elsie. Vandaag? Maar je dacht toch dat hij maandag zou komen? Juist daarom is de vuif vandaag. Dus jullie wilden hem er niet bij hebben? We wilden hem er niet bij hebben. Meen je dat? Ja. Waarom? Omdat we bang zijn dat hij alles bederft. Hij is toch ten slotte je man? Ja, Elsie, inderdaad. Hij is mijn man. Op de aanleg zijn allemaal verrukkelijke dingen. Laat ons alsjeblieft alleen, Elsie. Waarom? Waarom moet Elsie weggaan? Elsie heeft niets gedaan. Laten we nog eens van voren af aan beginnen. Elsie, wat is dat? Lampion? Richard, hou hem op. En wat staat er in de keuken? Dat... weet ik niet. Sandwiches, flessen en glazen. Wat heeft mevrouw in haar hand? Lange handschoenen. Wat heeft dokter Carly gezegd? Blijf toch liever tot maandag. De treinen zijn het weekend zo vol, dat is niet voor u. Waarom? Waarom moest ik tot maandag blijven? Ik heb hem gevraagd of hij je tot maandag wilde houden. Jij wou dat hij me daar hield. Nog een dag. Nog een dag? daar, in die inrichting. Waarom? Zeg maar waarom? Om het haar vuifje te geven. Zonder mij. Ja, Richard, zonder jou. Dus ik mocht er niks van weten. Dat is heel dom van je. Harold zou het mij hebben verteld. Harold is mijn vriend. Hij zou het mij hebben verteld. Harold, was jij van plan naar die vijf te gaan? Harold weet er niks van, Richard. Wat bedoel je met hij weet er niks van? Hij ging dat ding daar toch op toen hij binnenkwam. Harold, was jij van plan naar die vijf te gaan? Ik. Uh... Richard, Harold is onze huurder. Ik wil en kan hem niet verliezen. Zit het zo? Jullie willen me voorzichtig aan mijn verstand brengen hoezeer ik jullie nodig heb. Ik dacht dat die vijf wo woensdag was. Arme oh, Elsie, jij was te gevaarlijk omdat je je mond niet kunt houden. Maar jij helpt, jij kunt je mond wel houden. Jij bent de discretie zelf, de ideale onderhuurder. Jij was toch zeker van harte welkom? Maar dat jij me zoiets zou aandoen. Had ik nooit gedacht, Fran. Uw vrouw kan er niets aan doen. Het is toevallig zo gelopen. Wat bedoel je daarmee, toevallig zo gelopen? Het is allemaal van tevoren bedacht. Elke minuut was precies berekend. Ik begrijp het allemaal niet. Waarom mocht Richard niet bij dat vuifje zijn? Vertel het dan toch, Fran. Waarom wil je mij er niet bij hebben? Vraag dat maar aan je dochter. Wat, Wat moet hij mij vragen? Jette? Vader. Ben je weer beter? Ja, ik ben weer beter. Hij wilde voor jou een bijzonder feest geven. Voor jou alleen. Als je weer thuis kwam. Maandag, voor dinsdag. Heb je hem dat niet verteld, moeder? Nee. En u, meneer Lingham? Hebt u het hem ook niet verteld? Nee. Je vader is er net, Eddie. Hij weet het, Eddie. Wat weet hij? Van je vuistje. Moeder? Waar is de lijst? Met de telefoonnummers? Lijst? Wat voor, voor een lijst? Niet vragen, Heltje, niet vragen, hè? Lijsten zijn geheim. Lijsten zijn belangrijk. De verpleegster in het gekkenhuis had ook een lijst. Een lijst van hier tot kinder. Zonder lijst was die zuster niet. Dan lucht, een muts en een schort. Ik moet de lijst hebben. Ik weet de nummers niet uit mijn hoofd. Etty, doe dat niet. Moeder, ik moet die nummers hebben. Geef me die lijst. Ik moet ze afzeggen. Nee, goed. Dan blijf ik de hele avond voor het huis staan en stuur ze allemaal weg. Etty, dat kun je niet maar doen. Het is niet. jouw schuld. Etty, zie je niet wat je doet? Wil jij ze misschien binnenlaten? Hier, binnen? Hier heb je de lijst. Geen gehoor. Die komen? Ze hebben de tanden gepoetst, ze zijn gekant en dan komen ze. Hallo mevrouw Verney. kan ik Ellison even spreken? Oh, dank u. Tot ziens. Ze is al weg. Ik ga gaat toch een uurtje liggen, meneer braaf. Ja, doe dat. Morgen zijn we allemaal weer fris en vrolijk. Volle ben jij het? Is Ellison bij jou? Nee? Ik bel jou alleen maar op om te zeggen dat de vuif niet doorgaat. Ja, dat is alles. De vuif gaat niet door. Nee, nee. Waar ga je heen, Lingen? Naar mijn kamer. Waarom? Om naar de maan te kijken onder je Jacinterbolle. De maan is goed verstopt. Harold, jouw maan krijgen ze niet. Jean met Eddie. De vuif gaat niet door. De maan van de dominee krijgen ze ook niet. Wie haal je af? Twee jaar was hij in die inrichting. Zestien elektroshockbehandelingen heeft hij gehad. En toch krijgt ouwe Callie zijn maan niet. De dominee heeft hem veel te goed verstopt. Dat kan ik je onmogelijk allemaal uitleggen. De puist gaat niet door. Als de dominee en ik samen aan de dammen waren en dokter Corley kwam langs... ...dan boog de dominee zijn falen uitgemergelde hoofd naar me toe en fluisterde... hij heeft geen rust, omdat hij de maan niet uit me kan chokken. Hij kan de stroom er wel in brengen, maar de maan krijgt hij dat niet uit. Je moet wel taai zijn om zoveel stroom te kunnen verdragen. Francis... Je moet gaan liggen, Richard. Liggen is hetzelfde als staan. Plafonds zijn net als muren. Alleen lopen de muren zo en de plafond zo. Begrijp je dat, Elsie? Hallo? Je bent en je blijft in een kist en je komt er nooit meer uit. Hallo, Elizabeth, met Eddie. Weet je wat je doen moet, Francis? Je moet een hamer nemen en mijn kist dicht spijkeren. Sluit me maar op! Fritje, Fritje, luister. Ik bel je op om te zeggen dat het puik niet doorgaat. Er is iemand ziek geworden. Francis wil niet eten. Wil jij wat liggen? Nee, Elsie, dank je wel. Hoe gaat het met ze? Francis ligt in bed. Richard zit in zijn kamer. Waar is Etty? Slaapt waarschijnlijk. Ik vind het onbegrijpelijk. Je mag haar niet haten. Ik zeg je, ze is koud. Ijskoud. Ze heeft geen hart. Ze zal nooit vergeten hoe ze die nummers draaide, het een na het ander. De vijf gaat niet door. Ik kon wel schreven. Ik wist niet waar ik kijken moest. Ik heb zo'n medelijden met hem. Een man als hij. Wat bedoel je met een man als hij? Een man die zoveel interesses heeft. Ik was er altijd trots op dat ik hem kende. Ik wist dat het eens voorbij zou zijn. Dat hij eens niet meer bij me zou komen. En soms maakte die gedachten me erg verdrietig. Dat ik op een goede dag met een doodgewone fan zou blijven zitten. Daarom ben ik waarschijnlijk ook nooit getrouwd. Alhoewel ik een paar maal de kans heb gehad. Maar je kent hem toch nog niet zo lang? Nee. Maar ik denk dat ik altijd op hem gewacht heb. De anderen hadden geen formaat. Met een man als hij iets gebeurt, dan is het iets verschrikkelijks. En dit is iets verschrikkelijks. Het was mij een groot genoegen... Wat? ...dat ik laatst s'avonds bij je mocht komen. Ik ben namelijk geen man van formaat. Oh, dat zou ik niet willen beweren. Nee, nee, beslis niet. Daar kun je zeker van zijn. Ja? Ja. Maar damme kan ik en de ham was erg lekker. Echt waar? Ik was bang dat je geen ham lustte. Dat je dat beleefdheid zei. Maar het bier was lauw. Wel oh, nee. Jawel. Heb je er wel eens over nagedacht wat er uit jou en mij zou worden als... Als wat? Als alles hier in orde zou zijn. Hoe dat? Als de brats die kamer niet hoefde te verhuren en als Richard niet bij jou zou werken... Je bedoelt dat wij dan overbodig zouden zijn? Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik ben eigenlijk mijn hele leven overbodig geweest. Ik zal hier eens een beetje gaan opruimen. Zal ik de lampions weghalen? Hij zal ze wel niet willen zien. Toen hij op die lampion wees en vroeg, waarom hangt dat ding er dan, Elsie? Had ik wel door de grond willen zakken. Hij zal me nooit weer vertrouwen. En jou ook niet. Dat is net als ze allemaal samen zwoeren tegen hem... Waarom mocht ik nou niet op die vuif komen? Wat heeft ze tegen hem? Jij wist toch wat er aan de hand was? Waarom heb jij ze nou niet tegengehouden? Daar heb ik het formaat niet voor, Elsie. Je stond daar maar. Je deed je mond niet op. Zo gaat het altijd met mij. Het is dan alsof ik verlamd ben. Alsof ik nergens bijhoor. Geen mens heeft me ooit nodig gehad. Toen leerde ik meneer Braf kennen. In de trein. Het had tegenover elkaar. Op het station stapte hij uit en haalde thee voor mij en ik kende me toch helemaal niet. Toen praatten we met elkaar. Toen we uitstapten vertelde hij me van deze kamer. Ik voelde me zo gelukkig als ik me nog nooit had gevoeld. En op weg naar huis nam ik meteen het besluit hier te gaan wonen. Zie je wel, omdat hij je gelukkig had gemaakt. Ja, en ook omdat ik dacht dat ik hem misschien eens zou kunnen helpen. Maar dat kunnen we nou juist niet. Denk je dat echt? Ik weet het. Soms als hij smorgens in de winkel kwam, was hij erg bleek en moe. En dan wist ik dat er hier weer een scène was geweest. Ik heb hem er natuurlijk nooit naar gevraagd en dat durfde het niet. Maar als hij hier heel erg ongelukkig uitzag, had hij het altijd over. Mijn lieve dochter. Oh, kan je niet zeggen hoe dat klonk? Om te huilen. Zeg, weet jij wat hier eigenlijk mis is? Niets. Dat is niet waar. Ik had Eddie wel een klap kunnen geven toen ze hem vanavond aankeek alsof hij lucht was. Zo'n blik houdt geen mens uit. Ik had iets moeten doen. Ik ben zijn vriend en ik ben hem niet te hulp gekomen. Zo gaat het altijd. Later weet ik precies wat ik had moeten doen. Maar op het ogenblik zelf ben ik verlamd. Ja, dat begrijp ik heel goed. Moet naar huis. Waarom? Wat moet ik hier nou nog? Ja. Ik, ik bedoel, je kunt best met me meegaan. Neem het dan, maar mee. Ik ben alleen bang dat ik geen eten in huis heb. M misschien kunnen we wel iets meenemen. In de keuken staat genoeg van de vuif. Kunnen we dat doen? Waarom niet? Ze eten die rommel nou toch niet meer op. Maar, ja, je hebt gelijk. Het is beter dat we het niet doen, omdat je zoiets nou eenmaal niet doet. Ach, we zullen wel wat vinden. Koekjes hebben het altijd. Kom maar mee. Goedenavond. Goedenavond. Weet je wel hoe laat het is? Een uur of elf. Ik ben ik te laat? Is er niemand meer? Jawel, ik... Maar ik sta net op het punt om weg te gaan. Ik kon niet eerder. Ik dacht niet dat de vijf zo vroeg afgelopen zou zijn. Is het beter? Dan hoef ik tenminste niet uit te leggen. Wat hoef je niet uit te leggen? Alles. Alles waar ik schoon genoeg van heb. Wil jij niet een ogenblikje binnenkomen? En een glaasje meedrinken? Graag, het mag. En als het nog iets over is... Drink je hier even? Ik heb het nog nooit geprobeerd. Ja, dan wordt het hoogst tijd. Hier, sterkte. Goed, ga toch niet naar huis. En nou komt het tweede glas. Dat smaakt nog vies. Waarom ga je niet naar huis? Omdat ik niet weer wil uitleggen wat toch niemand begrijpt. Uh, ah. Nou komt de derde glas en dan zijn we er. Oh. Dan is je smaak genezen en proef je niks meer. Mm. Ja, dat had ik gisteren moeten hebben. Maar toen ik de vraag las wist ik al dat ik zou zakken. Zakken? Waarvoor? Voor het examen, ingenieursexamen. examen. Ik probeer al jaren die rommel in mijn kop te poppen. Maar. Het, het is niet alleen dat ik niet begrijp wat ik moet leren. Ik begrijp zelfs niet waarom ik al die onbegrijpelijke dingen moet leren. En Etty zei je zak niet. Dat die? Harriet the Graaf? Ze noemt alleen haar vader hè. Kent u hè? Nee. Vertel verder van je examen. Moet ik vertellen? Zo'n examen is het meest fantasieloze wat je kunt voorstellen. Ze krijgen allemaal dezelfde vragen en ze moeten allemaal dezelfde antwoorden geven. En alle anderen weten de antwoorden en ik weet ze niet. Hm. Dat, dat zie je gewoon aan ze. Je ziet dat ze de antwoorden weten en je ziet hoe rustig ze de getallen opschrijven. En voor in de zaal zit iemand aan het tafeltje te loeren. En als je die aankijkt dan, dan lees je in zijn ogen: Wat doe jij hier? Jij weet het immers toch niet. Ga liever naar huis. Ja, ja, ja. En wat weet jij dan? Van dat wat ik weet, heb jij wel eens een auto gerepareerd, nou? En wat zegt hij dan? Uh, wat? Nou, als jij... Oh, dat, dat zeg ik niet, dat denk ik alleen maar. Oh, dat denk je alleen maar. Tuurlijk. Wat zegt u dan? Wat bent u van beroep? Boekhouder. Dus ook cijfers. Zie je wel, zo is het. Cijfers zijn het belangrijkste als je tot iets wil brengen. Weet u waar je zonder cijfers terechtkomt? Ja. Onder een auto. Dan stink je naar smeerolie. Je hebt smerige kleren aan en kan de vrienden van je moeder geen hand geven. Die vertoopt dan onder een auto. Als je dood bent dan, dan, breng je niemand in verlegenheid. Wat vindt u van overal? Ik ben er bang voor. En ik ben ook bang voor de mensen die erin zitten. Met hun blauwe ogen, hun lachende mond en hun vuile handen. Die weten allemaal heel precies hoe alles functioneert. Ik ben net zo bang voor ze als andere mensen voor Marsbewoners. En wat zegt Henriette ervan? Ze zegt dat ik niet zak. Ik heb geprobeerd uit te leggen wat ik in het leven kan en wil doen. Ik kan haar gewoon niet vertellen dat ik gezakt ben. Ze, ze, ze ziet ergens hoog op, op het toren staan. En beneden me, auto's, auto's, auto's die ik allemaal gemaakt heb. Opdat dat Etty, je kan aanbidden. Je moet Etty's ogen met zoveel bewondering vullen dat ze overvloeien. Ik ben gewoon ziek omdat ik niets ben. Waarom denk je dan niet dat je iemand bent? Omdat ik niets ben. Zal ik je zeggen wanneer je niks bent? Wanneer je je laat veranderen in Etty's fantasiebeeld. Want dan hou je op te bestaan. Etty wil dat ik vooruit kom in de wereld. Maar vader is een geleerde moet je weten. Oh. Waar is je dan zo geleerd in? Dat weet ik niet. Jij weet überhaupt niks meer, jongen. Behalve hoe je een auto repareert. Waarom begin je daar niet dan? Hoe kan ik dat als iedereen me anders ziet? En hoe zie je jezelf dan? In een overal. trek hem dan aan? Eigenlijk heb ik hem altijd aan. Ja, onzichtbaar. Trek hem zo aan dat iedereen hem ziet. Verstop hem niet. Hang hem op bij het raam. Met een bordje erbij. Dat ben ik. <lacht> Wat valt er te lachen? Ik stel het gezicht van mijn vader voor. En Eddie's ogen. <laughs> Heb u een hekel, Eddie? Praat geen onzin. Lust u dat spul graag? Op dat spul ben ik soms dat overmanuren verliefd. Als het ja. dus slecht gaat, dan ga ik auto's uitknippen. Probeer dat ook maar eens. Daarvoor is het te laat. Ik ben al met in Geneva begonnen. Dan moet u de fles uit het raam hangen met een bordje erbij. Dat ben ik. Afgesproken. Als jij overal uit het raam hangt, hang ik de fles uit het raam. U zou het doen ook. Kent u Eddie goed? Ik ben bang dat ze mij beter kent dan ik haar. U bedoelt dat ze u beter begrijpt. Etty begrijpt alles. Nee, Etty begrijpt niks. Maar ze kijkt dwars door je heen. Dat is iets heel anders. En wat ziet ze dan? Niet veel en toch genoeg. In mij een groot gat. In jou een kleine twijfel. En op die kleine twijfel heeft ze het voorzien. Wat dacht je daar? Toen je dat de eerste keer zag? <tie> ik... ik zal het je zeggen. Ik ben niet goed genoeg voor haar. Daarom zal ik haar een beetje opscheppen. Dat dacht je. Dat zal niet lang nodig zijn mijn jongen. Al heel gauw zullen ze de zweep ter hand nemen en je de moeite besparen. En tenslotte zul je op de grond liggen. Misschien wel in de goot. En wie zal je dan verplegen tot je weer gezond bent? Heb die niet, want die kan geen bloed zien. Wie is ze eigenlijk voor deze vijf uitgenodigd? Mij? Uitgenodigd? Uitgenodigd? Mij? Mijn beste jongen, de fundamenten van dit huis beekten toen ik binnenkwam. Dus je bent helemaal niet uitgenodigd? De muren storten in. Henriette was de enige die overeind bleef staan. Oude knoeipot begon te trillen. Elsie jammerde en de vrouw des de huizes keek de andere kant op. Ze zakte allemaal voor het examen. Ballvariate, zij kent de antwoorden. Zij raakt de kop niet kwijt als het om het zijn of het niet zijn gaat. En daar gaat het om met een mens als ik. Hallo, ja? Hoe heet je? Zo so je Marshall. Je vader. Oh. Hallo? Ja? Wat? Ja? Vind je me daar gehoord? Ik vertel je alles als ik thuis kom. Ja, goed. Dank je wel. Mijn vader zegt dat de vuif niet doorging. Iemand heeft opgebeld om dat te zeggen. Ging die om u niet door? Hè? Ja. Waarom hebt u me dat niet gezegd? Ging de telefoon? De vader van meneer Marshall belde op om te zeggen dat de vuif niet doorging. Hoe lang ben je hier al, zooien? Dat weet ik niet precies. Ik heb er tien uur op je gewacht. Toen dacht ik dat je niet meer kwam. Laat rusten, Harriette. Laat rusten. En hoe is, hoe is het gegaan? Wat? Het examen. Ze wil weten hoe het examen is afgelopen. Ga toch naar bed? Ja. Waar hebben jullie het over gehad? Over oh, van alles en nog wat. En we hebben je neven gedronken. Jij hebt hem je neven gegeven. Omdat ik zo moe was. Ik kon niet meer lopen. Zolang had ik rondgezworven. Waarom kom waarom je niet meteen hierheen? Ik durf het jou niet te vertellen. Wat? Dat ik gezakt ben. Dat geloof ik niet. Ho ho hoezo ben je gezakt? Je kunt toch niet zakken? En dan en, en, en, en, en, en ben je gezakt? Wat dan wat nog? Ach, wat doet het er toe, zo'n stom examen? Die, die cijfers en, en formules en, en al die onzin. Wie heeft die nu nodig? Jij in elk geval, niet om, om te bewijzen dat je iemand bent. Jij bent iemand, ook zonder examen. Ziet u wel, ze gelooft in me. U hebt ongelijk. Wat heeft hij tegen je gezegd? Ik praat altijd onzin als ik gedronken heb. Ik me gewaarschuwd. Waarvoor? Niet te geloven dat ik zo ben als. Als wat? Jonge man, je weet dat ik gedronken heb. Dan praat ik veel en dan is het maar het beste als je niet naar me luistert. Ja, dat is waar. Dan kletst hij maar raak. Dat is niet waar. Alles wat hij zei was juist tot jij de trap afkwam. Ik begon hem te vertrouwen. Vader, ga hem toch eindelijk naar bed! Hoe noem je hem? Hij wist het niet. Wist je het niet? Is hij je vader? Wist je dat niet? Hoe zou ik dat weten? Bent u het is vader? Maar u bent toch boekhouder? Etty, waarom heb je me verteld dat hij wetenschappelijke boeken schreef? En u, wat hebt u me niet allemaal verteld? Je moet het allemaal niet zo letterlijk opvatten. Ik weet alleen dat ik je een aardige jongen vond met een grote toekomst voor je. Wat? Ja, die indruk kreeg ik toen je de deur binnenkwam. Ik wist dat je tot grote dingen in staat was. Grote dingen? Ik? U vroeg toch of ik binnen wilde komen omdat ik gezakt was voor het examen? Ja, ja, inderdaad, het examen. Nou ja, niet iedereen heeft een examen nodig. Een omweg, ja, zo is het. De anderen maken gewoon een omweg. Maar wij hebben toch met elkaar gesproken. U hebt toch echt met mij gesproken? Waarom hebt u me niet verteld dat u Eddie's vader bent? Ja, ja. Ach, ik kwam er niet toe, geloof ik. Wat? U doet net alsof we over koetjes en kalfjes hebben gepraat. Ik, ik was bereid naar huis te gaan, alles erbij neer te gooien en te zeggen, ik heb een man ontmoet die zegt dat ik me overal moet aantrekken en ik geloof hem. Dat heeft hij gezegd, en ik geloofde hem. Het afschuwelijke gevoel dat ik naar mijn vader toe moest, dat ik het jou moest vertellen, dat was verdwenen. Toen hij met me praatte, was het weg. Nou, ik begrijp ik er helemaal niks meer van. Ik begrijp niet waarom je niet herhaalt wat je gezegd hebt, en waarom je niet met je vader praat. En ik begrijp niet waarom je me niet verteld hebt dat hij je vader is. He, hoe ik nog verder moet gaan, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat die auto's en die hoge torens niets voor mij zijn. Nou, bedankt en adieu. Praat met je vader, die. Kom je terug? Praat met je vader! Kom je terug? Wat heb je hem verteld? Niets. Dat geloof ik niet. Ik wil weten wat je hem verteld hebt. Over jou en mij. Niets. Ik heb hem te drinken gegeven. En moet ingesproken. Hij was bang. Wat heb je hem over torens verteld? Niets. Daar kwam hij uit zichzelf op. Waarop? Koud. Koud. Het is hier koud. Een koude plaats voor levende lijken. Wat bedoel je daarmee? Denk je dat hij weet hoe wij leven? He? Hij. knipt auto's uit. Mij kent hij precies. Jou? Wat? Wat weet hij van jou? Weet hij? Weet hij dat je dat drinkt? Weet hij dat je s'nachts mijn kamer binnenkwam en mijn teddybeer de ogen uitdrukte en schreeuwde... ...een blinde beer is een gelukkige beer? En dat je me wilde pakken en dat hij je naar de inrichting bracht? Heb je me dat verteld? Ja? Weet hij dat? Ja? Met al je grapjes en verhaaltjes altijd op de loer lag om me te pakken. Om je in mijn armen te houden. Mijn dochter. Mijn enig levende wezen. Altijd stond je ergens. Altijd hoorde ik je ademhaling ergens. Altijd moest ik bang zijn en me verstoppen. En daarom heb jij de toren gebouwd... om je daarin voor mij te verbergen. Tot aan mijn dood zal ik me voor jou verbergen. Doe het niet. Kom van je toren af. Anders zul je daarboven sterven. Hij weet dat. Hij heeft ontdekt dat je daarboven sterft... en dat die fonkelende auto's allemaal zacht en geruisloos rijden... omdat hun chauffeurs dood zijn. En dat hij zou sterven dat jij hem zou vermoorden. Ik? Jij heeft vermoord alles om je heen. Kijk maar naar moeder. Zeg dat niet... Hij zou gestorven zijn, zoals ik gestorven ben, al lang. Want als je hem zou horen huilen in de nacht, zou je je oren dichtstoppen en het zachte geluid met je voeten vertrappen. Jij zou nooit weten dat het dit huilen was, wat hem van alle anderen onderscheidde, wat hem tot iets bijzonders maakt. Wat, wat weet jij van de liefde? Wat ik van de liefde weet? Ik? moeder. Elsie, meneer Lingham, die je alles gaven, altijd maar gaven en gaven, en die jij minachten van je afstoot omdat je ze niet wilde. Ik, ik ben de enige die weet wat jij wilt. Oh, echt? Richard. Het is pas half acht. Je ziet er zo moe uit. Heb je hier geslapen? Ja. Ik dacht dat je boven was. Nee, ik was niet boven, ik was hier. Dat ik weg wil gaan voor hem. Huh? Maakt u het mezelf tenminste wijs. Waarheen? Naar die inrichting. Naar dokter Colin. Ik wou hem vragen mijn hart weg te snijden. Hitje. Ik moet meneer Lingam wekken. Het is al laat. Oh ja? Moet je dat? Moet je er nodig op de klok kijken? Wil je het of moet je het? Ja, ja, je moet, omdat je het belangrijk vindt. Maar het is niet belangrijk, Francis. Ik ben belangrijk. Je moet met mij spreken. Je bent mijn vrouw. Ja? Ja. Oh. Nou ja. Maar desondanks moet ik Herald roepen en het ontbijt klaarmaken en mijn werk gaan. Hou op, praat niet altijd over die dingen. Je bent zeker teleurgesteld dat ik gisteravond niet ben weggegaan. Want dan, als ik opgesloten zit, kun je weer je eigen leven leven en troost vinden bij al die kleine slechtdingen van alle dag. Ik vind er geen troost bij, Richard, maar het is het enige wat me is overgebleven. Nou oh ja, ga ook maar wekken. Wek jij hem maar, dan maak ik intussen het ontbijt klaar. Harold, Harold, opstaan oude knoeipoot, opstaan! Ben je al klaar? Hebben we je wakker gemaakt, Hen en ik? Tom, het spijt me. Het spijt me allemaal, maar we zijn toch even goede vrienden, nietwaar, Harold? Dat moet ophouden! Dat ga ik! Kippen moet nou eens ophouden! We moeten ons beteren! Zo gaat het niet langer! Het was natuurlijk voor jullie allemaal een schok toen ik gisteren was onverwacht voor jullie neus stond. Dat kan ik me voorstellen, maar nu is het voorbij! Ik ben nu eenmaal een lastig mens, Harold. Mijn ouwe knoeipot is nog niet goed wakker. En hoe kom ik hem met mijn onsterfelijke vriendschap op zijn dak vallen. Om half acht morgen. Zeg nou wat. Ik ga je weg. Ga. ga je weg? Het spijt me dat ik zo laat op zeg. Maar ik ben er zeker van dat mevrouw Bruf geen moeite zal hebben om zo'n gezellige kamer weer te verhuren. Francis! Kom eens hier. Hier is alleen van je beste vrienden die je met de feiten confronteren. Dat wil je toch zo graag? Meneer vertrekt en wil graag zijn rekening betalen. Alles keurig netjes, zoals het hoort. De broodkruimels onder het vloerkleed, dan ziet niemand ze. Niemand kan ons verwijten dat we ons best niet hebben gedaan. Maar er zijn ten slotte grenzen, meneer Bruff, Ziek zijn is best, maar dan niet zo dat we er last van hebben, nietwaar. Ten slotte ziet er zichzelf het naaste. Gaat u werkelijk weg? Ja. Dat spijt me. We begrijpen het, we begrijpen alles. Maar wat te ver gaat, gaat te ver. Als de heer des huizes in zijn scheve schaat, slaat het in nog niet. Maar als hij omvalt en als een gek over de grond rolt, dat kan toch echt een beetje te ver gaan. Dat u nu meteen gaan. Ja, dat leek me het beste. Ja, ga weg, Harold. Betaal netjes je rekeningen en maak dat je wegkomt. Richard, ik moet je iets vertellen wat je niet schijnt te weten. Nou, we het toch over rekeningen hebben. Harold heeft zijn hele spaargeld gegeven om de kosten van jouw kuur te betalen. Die beste brave Harold... Waarom beginnen jullie geen kantoor voor wederzijdse zelfopoffering? Laten we het daar niet over hebben, alsjeblieft. Niet. U weet dat ik niemand heb voor wie ik moet zorgen. Wees maar niet geen... bang! Ik zal je niet met dankbetuiging in een verlegenheid brengen! Waarom wacht je eigenlijk nog? Ik dacht dat je wegging! Zal ik een taxi bellen? Ik zal mijn spullen bij Juffrouw Shaw brengen. Ik heb een kamer gehuurd bij haar zuster. Wilt u niet eerst ontbijten, meneer Lingen? Ontbijten? Nee, dank u wel. Ik haal alleen even mijn koffer. De boeken laat ik hier. Over een paar dagen worden ze gehaald. Als dat tenminste niet lastig voor u is. Richard, wil je hem zo laten ja. gaan? Nadat hij twee volle jaren bij ons gewoond heeft, wil jij het achter klaar om hem zo te laten gaan? Elsie heeft je dus aan de haak geslagen. In de winkel word je nauwkeurig in stukjes gehakt. Gekookte ham, jaar in jaar uit. Dat zal wel een levenje worden, Harold. Het is vandaag een heerlijke dag. Kom, Harold, ga mee. Dan gaan we naar de dierentuin als afscheid. Hij zijn hier de gevlekte slangen nog? De dag dat we voor het eerst samen de dierentuin waren was ook de dag waarop we de eerste plaatjes in ons vlakboek plakten. Weet je toch, Harold? Natuurlijk, Nebel. Zie je wel? Een dag bij de slangen zal ons goed doen. Wat hebben we toe gelachen? En vandaag zullen we weer lachen. We zetten de hele dierentuin op zijn kop. Je zal zo hard lachen dat de leven niet wil brullen. En de apen worden doodstil. En de tijgers durven ons niet in de ogen te kijken. En dan eten we alle kastanjes op die er in Londen te vinden zijn. En geven elke petelaar een penny. Als koningen zullen we door de straten zwieren. Het bier zal ons uit de schoenen lopen. En als we dan weer thuis komen, dan maken we lekker de haard aan. En plakken alle plaatjes van die dag in ons plakboek. Dat zal een dag worden, Harold. Een dag. eerlijk. Ja, meneer Bruff, dat zal het worden. Zal het worden, Harold? Zal het worden? Harold wil weg, Richard. P praat toch geen onzin, Francis. Ik ben u nog twee weken huurschuldig. En bovendien zes shillingen, zes pence voor een heer Sint die u zo vriendelijk was voor me te kopen, mevrouw Bruff. Hm. Die heer Sint laat ik hier. En uh, Ook een paar boeken over vogels zou ik graag hier willen laten. Ze liggen op tafel in mijn kamer. Tot ziens, meneer Bruff. Ik hoop dat uw plannen verwezenlijk worden. Ik zal u uitlaten. Je hebt je dambord vergeten! Knoenpond! Wenzes, Wenzes, Wenzes. Nou komt de koorts. Izo, ja. ik moet een bordje voor het raam hangen. Waarom? De kamer moet gehuurd worden. Waarom? Waarom denk je dat Harold hier gewoond heeft? Harold was. iets anders. Hij was mijn vriend. Harold was een onderhuurder die voor de kamer betaalde. Er moet een plaatsvervanger komen. Francis, dat kun je niet doen. Ik had er niks tegen dat Harold in mijn werkkamer woonde, maar. Het was al lang geen werkkamer meer. Ik had niet zo tegen hem te schrijven. Ik weet niet wat ik heb. Ik zal het weer goed maken. Je zal het zien. Ik maak het weer goed. Hij komt terug. Knut, wat komt terug? Dat weet ik. En ik weet dat hij weg is. Ja, Fran, maar hij komt terug. Harold weet dat ik zijn vriend ben en dat ik hem nodig heb. Een vriendschap kan niet afgelopen zijn door een woordenwisseling van vijf minuten. Het is net als met ons, Fran. Niets kan ons iets doen. Niets kan ons mooie leven samen verstoren. Welk mooi leven? Ik maak alles weer goed. Ik maak alles weer goed. Je zal het zien. Doe het dan. Wat heb je toch? Ik ben moe, Richard. Waarom neem je geen dag vrij, Fran? We pakken de bus en we gaan naar buiten. Weg uit de stad. Ergens waar landen en waar bossen zijn. Weg van de mensen, dat zou je goed doen, Fran. Ga dat werk toch lopen, Fran? Dat kan ik me niet permitteren. Eén vrije dag en ik ben ontslagen. <laughs> ontslagen! Jij? Wie zal jou ontslaan? Jij bent onvervangbaar! Elke hulp van veertig is te vervangen, Richard. Jij niet, Fran? Als je wil, ga ik naar ze toe en breng ze het aan hun verstand. Wie zal je wat aan het verstand brengen? Ik zal die idioot aan het verstand brengen wat ze je hebben. Ze hebben je nodig! Nee, ze hebben me niet nodig. Ik heb hen nodig. Waarom praat je toch voortdurend over dat baantje? Dat is toch maar tijdelijk. Elf jaar lang heb ik moeten werken. Sinds mijn 28 e jaar. Dat kan je nog nauwelijks tijdelijk noemen. Ik weet het niet. Ik was toch ziek? Ik ben een ziek mens geweest, vriend. Ik beklaag me ook niet. Ik zeg alleen dat het niet tijdelijk is. Alles zal weer goed worden, Francis. Je zal het zien. Binnen vijf minuten hebben we dat allemaal vergeten. Wat doe je daar? Ik zoek mijn spullen bij elkaar. Hou op met dat gezoek. Ik wil met je praten. Straks. Straks? Goed. Dan ontmoeten we elkaar als je klaar bent met je werk. Dan drinken we samen tegen net als vroeger. Ik haal je af om, om vijf uur. Dat is te vroeg. Het is vandaag maandag en dan moet ik ook s'avonds les geven. Al zes weken. Dus een lerares is weggegaan. Wanneer zie ik je dan? Om negen uur. Negen uur? Dat zijn tien uren. Dat kan niet, Francis. Ik kan onmogelijk tien uur wachten. Tien uur, dat is een heel leven. Wat moet ik een hele dag doen? Luister nou toch naar me wat? Wat schrijf je daar? De advertentie van de hier. kamer. Geef hier, hier, dat doe ik. Met ik kracht gezocht om een invalide te amuseren. Dat ben ik toch een invalide. Een blinde, ik schuif tien uur op een dag in het donker rond tot mijn vrouw met een paar centen thuis komt. Zo is het toch? Oh, oh. Duidelijk, zijn jouw krachten opgebruikt door het wat je voor mij gedaan hebt? Nee, nee. En nou begin je een afschuw van me te krijgen. Nee, nee. Je ziet nou in dat je met al je gehol en gevliegen en gerij en bussen je leven verknoeid hebt voor niets nut. Voor mij. Nee, Richard, zo is het niet. Hoe dan? Ik verlang maar één ding. Zeg niet tegen me dat je mijn liefde nodig hebt. Mijn liefde is voor jou hetzelfde als je je never. Je hebt mijn liefde niet nodig. Mijn taak is ervoor te zorgen dat de muren niet instorten. Dat je een huis hebt om in uit te huilen. En ik verlang ook niet meer. Maar ik kan niet verdragen dat je zegt dat de muren niet belangrijk zijn. Je liefde? Daar heb ik niet veel van gemerkt. Goed, ik heb je teleurgesteld. Ik was niet verliefd op je dromen. En dat is het enige wat jou kan schelen. Jij wilt dat de droom van jou werkelijkheid wordt. Ga zo door en je zult zien waartoe dat leidt. Harriette is een bijzonder kind. Hou toch op. Ik heb er genoeg van koning en koningin te spelen. Ik heb er genoeg van dat mijn rol aan gevliegen en gerij in de bus niet ernstig wordt genomen. Het is bittere ernst, Richard. En de pijn in mijn rug is bittere ernst. Want die betekent dat ik geld thuis breng. En dat ik s'avonds achterlijke bakvissen in les schreef. Dat is bittere ernst. Ik heb geen kroon te verschenken, Richard. Waar zijn de oude tijden gebleven? Voorbij. Een sprookje van onze liefde is ook voorbij. Het was een mooi sprookje, Richard. Ik heb er lang op geteerd. Alsjeblieft, Francis. Blijf thuis. Alleen vandaag. Het is zo triest en eenzaam. Ik kan het vandaag alleen niet uit. Ik heb alles klaargezet in de keuken. Als je hem hebt, zou je je een stuk beter voelen. Als je vandaag thuis blijft, wordt alles goed. We kunnen alles weer in orde maken. Als we het allemaal uitpraten, komt het niet goed. Komt het weer in orde. Ga dan nou niet weg, Francis. Ik kom te laat, Richard. We zien elkaar om een uur of negen. Alleen deze ene dag, Francis. Ik zwik je om deze ene dag. Alleen deze ene dag. Ik moet gaan. Je wilt gaan. Ja, ik wil gaan. oh, oh, oh. oh. Wat doe jij daar? Vader, waar ga je heen? Er is niemand thuis, Ariete. Ze zijn allemaal weg. Kom ontbijten. bijten. Toen ik vannacht thuis kwam, sliep je. En ik heb naar je gekeken. Heel lang. Je merkte het niet. Zo diep sliep je. Ik wou je namelijk nog zeggen dat ik Soya Marshall gevonden had. Oh ja? Ja. Op een muurtje vlak bij zijn huis. Hij zat aan elkaar getoken en beet op zijn nagels omdat hij huilde. Zijn scooter was omgevallen, lag in de modder. Ik heb je moeder dat van gisterenavond niet verteld. Ik durfde hem niet aan te spreken. Ik, ik verborg me achter een muur. Hij zag er zo verlaten uit. Een leren jasje was helemaal vuil. Waarom heb je die jurk aan? Plotseling sprong hij van de muur. Hij probeerde zijn scooter overeind te zetten, maar het ging niet. Hij, hij probeerde het nog eens, het ging niet. Hij, hij had er de kracht niet toe. Toen schreeuwde hij bijna van het huilen en holde het huis binnen. Toen dacht ik opeens... ...hoe jij na het schoolfeest in mijn kamer schreeuwde en huilde. En? Toen heb ik de scooter overeind gezet. Het ging heel gemakkelijk. Ik ben naar huis gegaan. Toen zag ik jou liggen. Ik bekte je toe. Toen ging ik naar bed. Wil je niet ontbijten? Waar ga je heen? Ik heb... ...nog verschillende dingen te doen. Wat? Ga terug naar de inrichting. Dat kun je niet doen. Oh jawel, ik had gisteravond al moeten gaan. Je, je kunt niet terug gaan naar die inrichting, ik, ik weet wat ze dan met je doen. Met mij kunnen ze niets meer doen, zelfs zij niet, Van mij is niet zoveel geheuillette. Je kunt niet terug gaan naar die inrichting. Waarom oh, niet? Ik heb mijn hele leven in een cel gezeten. Ik kwam aan de muren vastklampen, en ze zijn onder mijn handen afgebrokkeld en ingestort. Je moeder zit nu in de bus en houdt haar kleine tasje met allebei haar moederhanden vast. Harold is weg. Ik wou dat ik een heel oud man was... en alleen met een bloem woonde. Met die Jacint. Daar zou ik genoeg aan hebben. En ik? Ik hoorde je zingen. Ergens in mijn duisternis hoorde ik je zingen... en ik antwoordde. Voor jou was het een afschuwelijke schreeuw. Ik klampte me vast aan jouw jonge leven... Dat had ik niet mogen doen. En dan moet ik weg. En wat zal er van mij worden? Jij. Jij zult je weg wel vinden, Harriet. Blijf. Ik kan niet. Ik heb de witte jurk aangetrokken. Een feest voor jou. Voor jou alleen. Ik, ik, ik, ik, ik doe nog een hele ding. Harriet, het is acht uur in de morgen. ik. Denk, ik een rare tijd voor een hè. Nu steek ik de lambionte aan. Ik ben niet of je de kleuren mooi vindt. Ik wist niet of ik roze of groen zou nemen. Roze is elegant, maar groen is geheimzinniger. Zo, nu, nu moet jij hier in... In die stoel gaan zitten. Ja. Zo. Dan kunnen ze je allemaal zien. En, en nu gaan we iets eten. Hier, die, die zijn zout en die zijn zoet. En die zijn met amandelen. Zoek maar uit. Welke wil we je hebben? Ik, ik weet het niet. Dan zoek ik ze wel voor je uit. Doe je ogen dicht. Zo, mond open, oog dicht. Oh, de roos. Elsie wist niet waar ik hem moest dragen. Mooi, hè? Vind je mooi? Nu weet ik het. Jij moet hem dragen. Ik steek hem op je gewer. Prachtig. Nu zou moeder je moeten zien, of Elsie, of, of, of Harold, en, en mevrouw Anderson, en Paula Wright, en, en Elizabeth Preeny, en Soja's vader en zijn moeder, en je vroegere collega's, de advocaten, en de dominee, en, en Dr. Corley, en de verpleegster, en Elsie's boekhouder, die Piet Lut. Maar er komt niemand, en dat is jammer, want, want ik zou tegen iedereen willen zeggen, dat is mijn vader. En vader, mag ik je Paula Wright voorstellen en Elizabeth Verney? Oh, ze vragen me beslist waarom ik lach. Mijn vader, moet jullie het verhaal van de beren vertellen? Dat kan hij alleen. Ja, ik, ik heb het vaak geprobeerd, maar ik kan het niet. Weet je, de beren kliederen in de theekopjes en smeren hun poten vol suiker. En dan vegen ze met hun poten over hun snoet. Hun hele snoet kleeft... Je moet je er bij de beren voorstellen. Vaders beren drinken uit enorme theekoppen. Ja, veel grotere koppen dan andere beren. Mag ik jullie nog iets aanbieden? Als mijn vader bijvoorbeeld in een etalage kijkt. Laten we zeggen een etalage met dameshoeden. Dan gaan de veren op de hoeden groeien en worden steeds langer, steeds langer. Of, of, of in een melkwinkel, dan springen de eieren uit hun doppen. Ach, oh, vader, vader, dit is Anne Metcalf. En dat is Elizabeth Prini. Dit is mijn vader. Hij kan met krokodillen praten in de krokodillentaal. Hij is zo met ze bevriend, dat ze hem toestaan hun kiezen te tellen. En dan, dan klapt hij in de handen. En de krokodillen draaien zich om en verdwijnen weer in het water. Kunnen jullie dat voorstellen? Ja, dat is mijn vader. Jullie kennen hem niet. Niemand kent hem. Hij heeft zijn hele leven nooit iemand ontmoet die hem begreep. Het is heel erg voor hem. Hallo! Hallo Margot! Aardig dat je gekomen bent! Weet je, mijn vader heeft zoveel fantasie. Weet je, soms als mijn vader s'nachts over een plein loopt en daar staat een klein huisje, dat is een groot paleis. Dan blijft mijn vader voor het huisje staan en kijkt het aan. En weet je, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan in alle vensters de lichten aan en dan straalt het kleine huisje. En het paleis trekt een donker gezicht. <laughs> dat is mijn vader. En het is maar heel weinig mensen bekend waarom hij denkt dat hij een koning is. Omdat hij zo'n bijzondere dochter heeft. En soms is hij gelukkig. En soms drinkt hij... En zo schreeuwt hij s'nachts. Het is een prachtige schreeuw. En iedereen die het hoort, begrijpt wat voor een man hij is. Mijn vader. Zou alles ooit weer goed worden? Wij zullen het proberen, Henriënte. Wij zullen het proberen. De vijf. Dit was een hoorspel van Jane Aden, bewerkt door Claire Schimmel en vertaald door W. Wielijk Barbara Hofman was Henriette Breff, Eva Jansen, Francis, haar moeder, Frans Somers, Richard, haar vader, Wiesje Bouwmeester, Elsie Sharp, de vriendin, Paul van der Lek, Harold Lingham, de kamerbewoner, en Harry Bronk, de jonge man Soja Marshall. De regie had Esther Vries junior.